Is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Galfeest dok-dok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen. Was maar een doodgewone kippen, dat is geen malligijntje. Glij onder dwang met tegenzin, zo om de wekenheidje. Totdat een vreselijke angst. Mij om den duur ging martelen Ik zag me mijn verveling toen Reeds in de soep op spartelen Toen brachtte de baas tot onze pret Hij is een lepe boer Opeens een wonder in ons hok Al zijn ochtend voer Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat Maar ik werd een automaat. Tok, tok, tok, dok. Dat hoef je niet eens te vragen Tok, tok, dok dok veel eieren in het hok dok dok dok dok dat hoor je maar alle dagen dok dok dok dok veel eieren in het hok kalvee kalvee o je voor o je voor elk zee voortaan kalvees een dok dok tok staat boven hem. <middels> En onze oude trouw aan, die staat zich te vermaken. Hij zegt, dit voer staat bovenaan en kraait het van de daken. Beweert dat ik goed verliegen kon en schudt met zijn verlangen. Dan vloog naar Delft om daar Calpé persoonlijk te bedanken. Wel hij zijn vleugels trots ontvloeit, heel Helwig blij voor tien. Ik heb jullie en de baas hier nooit zo vrolijk nog gezien. Ik zweer nu bij Dok Dok, geen ander voorkomt meer in het om Tok, dok, dok, dok, dat hoef je niet eens te vragen. Tok, dok, dok, dok, veel leien in het hok. Tok, dok, dok, dok, dat hoor je maar alle dagen. Tok, dok, dok, dok, veel leien in het hok. Kalfé, kalfé. Kalf, oh, je ochtend voor, oh, je ochtend voor. Nou, ziek, voortaan. Al dok, tok, tok, tok, staat boven